1 Uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Israëlische premier Ariel van Wonen heeft een plan teruggetrokken... om duizenden nieuwe woningen te bouwen aan de westelijke jordaan -oever. Dat gebeurde op last van premier Netanyahu. Volgens Netanyahu geeft het plan onnodige wrijving... bij de internationale gemeenschap. Dat is ongewenst op een moment dat Israël probeert Iran zover te krijgen... de ontwikkeling van kernwapens te stoppen, stelt Netanyahu in een verklaring. De belangrijkste Palestijnse onderhandelaar dreigt de weg te lopen... bij de vredesonderhandelingen. De nederzettingen vormen daarbij een van de gevoeligste punten... In een tankstation in het Limburgse Melik is een ruzie uitgelopen op een schietpartij. Niemand raakte gewond. Vier personen zijn gearresteerd. Ze kregen rond negen uur ruzie met mensen in de winkel van het tankstation. Daarna werd geschoten. De vier verdachten gingen er vandoor in een auto. Na een achtervolging via Duitsland arresteerde de politie de vier in Brunsum. Wat de aanleiding was voor de ruzie is onbekend. Patiënten hebben weinig vertrouwen in het medisch tuchtcollege. Blijkt uit een rapport dat is gepresenteerd in Nieuwsuur. 41 procent van de patiënten vindt dat het tuchtcollege de zorgverleners de hand boven het hoofd houdt. Gemiddeld wordt maar 14 procent van de klachten gegrond verklaard. Het tuchtcollege schiet nu zijn doel voorbij en is bezig zichzelf uit te hollen, zegt de commissie. Minister Schippers wil een brede en onafhankelijke evaluatie van het handelen van de betrokken instanties in de kwestie tuitje Horn. Daar pleegde een huisarts zelfmoord nadat hij was geschorst vanwege een euthanasiezaak. Schippers zei eerder dat ze het optreden van de inspectie en het openbaar ministerie steunt. Maar volgens de minister is het goed om alle aspecten nog eens te laten evalueren. Het weer. Vannacht klaart het verderop. Hier en daar is er vorst aan de grond. Op sommige plaatsen kan ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon geregeld. En morgenmiddag wordt het dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Nog een uurtje Casa Luna. En in dit uur hopen we ook veel luisteraars aan het woord te laten. In ieder geval uh, is er bij mij aan tafel nog iemand die veel aan het woord zal komen. Emiel Schrijver. Bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarin de enige hoogleraar trouwens die zich op dat vakgebied begeeft. En daarnaast is hij conservator van de bibliotheca Rosentaliana. En dat is ook van de UvA, namelijk van de bijzondere collecties al daar... Wij hebben gesproken naar aanleiding van de presentatie van een heel mooi dik boek. Anne Frank, het verzameld werk waarin naast haar dagboeken... of de verschillende uitgaven van die dagboeken... ook verhalen, gedichten, de eerste aanzet tot een roman en ook brieven instaan. De moeite waard om dat op te zoeken ergens. Maar daarna hebben we ook over de geschiedenis van het Joodse boek gesproken. En daar zouden wij nog even mee doorgaan. Want hier ligt nog een ander mooi boek. A Journey Through Jewish Worlds. Um, en dat, is, dat gaat over een collectie boeken van meneer Brakinski. En dat is een Zwitser, hè? Ja, ja een jaar of... Uh, ik denk in 2007 werd ik gebeld door een, door een Amerikaanse collega. Die vertelde dat er een, een Zwitserse verzamelaar was die... Uh, de laatste jaren heel uitgebreid uh, oude Joodse boeken gekocht had. Middeleeuwse boeken, maar vooral ook 17e, 18e eeuwse boeken. En die het ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag wel leuk vond... om zijn aanstaande 60e verjaardag wel leuk zou vinden... om daar een keer een tentoonstelling van te maken. Die uh, Amerikanen hadden aangeraden. Hij wilde die tentoonstelling in Europa laten doen. Toen hebben die Amerikanen gezegd... dan moet je dat in de Rosenthaliana doen. En ik ben toen het gesprek aangegaan... met die man in eerste instantie wat gereserveerd. Maar in tweede instantie bleek... Dat die man in volstrekte anonimiteit uh, een collectie in Preuze boeken had. Bij, vooral handgeschreven boeken bij elkaar had gebracht. Die kwalitatief, maar waarschijnlijk ook wel kwantitatief de, de grootste in de wereld is. De grootste privéverzameling? De grootste privéverzameling in de wereld. En, dan en vooral praat je over, handgeschreven? Dan praat je over 800, 800 manuscripten, bijna 80... Uh, Middeleeuwse Hebraeuze manuscript, uh, 150 geïllustreerde handgeschreven Joodse gedecoreerde huwelijk's, huwelijkscontracten, gedecoreerde oh. huwelijkscontracten. Joden hebben de. Ja, dus dat is een prachtig genre. De, uh, om, in Italië is in, in de 16e eeuw. Het uh, werd, werd huwelijkscontract is een contract wat de vrouw krijgt. Daar liggen de, de, de, de rechten van de vrouw en worden daarin vastgelegd. Dat is een tekst die in het Aramees geschreven is, niet in het Hebraeuws. En in Italië, die, die tekst wordt in het openbaar voorgelezen tijdens de, de huwelijksvoltrekking. in Italië is toen de gewoonte ontstaan om dat te illustreren. Dat was daarmee een mooi geschenk uh, aan de vrouw. Dus er werd niet alleen die tekst geschreven, maar er werden ook bloemenfiguren of bijbelse afbeeldingen van, uh, van figuren die dezelfde naam droegen. Als de, de bruidegom Jacob heette, dan stond de bijbelse Jacob erop. En als de, uh, de bruid Esther heette, dan stond de bijbelse Esther erop. En... Die werden voorgelezen in het openbaar. En omdat dat tegelijkertijd een moment was waarop de gemeente toekeek... werden die dingen steeds uitbundiger en steeds rijker... Geïllustreerd Ook gewoon als een, als, als een, een showobject. En waarom in het Aramees? Aramees was de taal die Jezus sprak? Hè? Ja, Aramees is de voertaal geweest. Eigenlijk de link van Franca. De spreektaal geweest, de, de voertaal geweest in het Midden-Oosten. Onder andere in de tijd dat Jezus leefde. Maar ook in, in, in, de, in de paar eeuwen daarvoor en ook nog een paar eeuwen daarna. Dus het is heel lang de omgangstaal geweest in het Midden-Oosten. En het is ook een taal die in het Jodendom heel prominent aanwezig is. De Babylonische tal de grote taal. De wetstekst van het Johandom is van een heel groot gedeelte in de Aramees geschreven. In Babylonisch Aramees. Het Palestijnse tal moeten een kleinere... Andere versie van die Talmud is voor een heel groot gedeelte vrijwel helemaal in het Aramees geschreven. En in het Jodendom zijn, zijn oude wetsteksten, die vaak teruggaan op hele oude modellen, zijn over het algemeen ook in het Aramees. En, en dus ook dat huwelijkscontract. En alleen de moderne huwelijkscontracten binnen de liberale Joodse gemeente, binnen liberalen, die zijn tegenwoordig in het Hebreeuws gesteld. Maar traditionele contracten zijn in het Aramees, in Hebreeuws schrift. Dus het is vet voor de rest, voor iemand die Hebreeuws kan lezen... en Aramees en, en Hebreeuws verhouden zich tot elkaar als, als, als Nederlands en Duits. Dus zo moeilijk je is je het. je spreekt al... ook Aramees? Nee, ik spreek het niet, maar ik kan het prima lezen. Dat, uh... En deze meneer Braginski, die heeft dus een hele grote uh, collectie... en ook kwalitatief hoogstaande collectie. Hoe komt hij eraan? Gekocht. Uh, dus hij is, een, hij is een vermogende meneer, die, hij, is, hij is een... Uh, een bankier, oorspronkelijk inmiddels vooral een vermogensbeheerder... Die, uh, die op de momenten dat het goed met hem ging... en het gaat goed met hem, op het moment dat het goed met hem ging... Uh, boeken kocht. En uh, door een andere verzamelaar een jaar of 20, 25 geleden erop gewezen was... dat als je echt goed verdient, dan moet je misschien ook echte boeken kopen. En dan moet je niet een mooi geïllustreerd boek kopen uit, uit 1920. Maar als je meer kan besteden, dan zou je ook eens moeten kijken... of je niet bij Sotheby's, bij Christie's, bij grote veilinghuizen... Uh, nou ja echt in de top van de markt gaat, uh, gaat zoeken. En dat zijn dan vaak handgeschreven boeken? Dat zijn vaak handgeschreven boeken en dat zijn dure boeken. Ik bedoel, de, de, de prijzen, er is onlangs... Uh, is er voor, is een, een, een manuscript, middeleeuws Italiaans manuscript van een tekst van Marmonides... dat is de belangrijkste Joodse filosoof uit de middeleeuwen... Uh, is, is 4 miljoen dollar betaald. Dus dat zijn echte bedragen. En, en dat, zijn dan, dat is dan wel meteen de bovenkant van de markt. Maar voor, voor topstukken zijn bedragen van tussen, tussen de twee tonnen in dollars... Tot, tot enkele miljoenen, zijn niet zijn ongebruikelijk. Jeetje. En deze meneer Braginski, die heeft ook uh, de financiën geregeld... voor jouw leerstoel. Ja, dus het is eigenlijk zo gegaan dat ik... Dat ik, uh, ik, ik, ik had al als conservator een, een, een vrij stevig reizend bestaan. Ik gaf veel lezingen in het buitenland. Ik gaf, uh, uh, we hebben die tentoonstelling van zijn collectie... in eerste instantie in Amsterdam gemaakt, in de rozen en we zijn daarna naar New York gegaan, het Israël Museum in Jeruzalem... het Nationaal Museum van Zwitserland in Zürich. En we openen die tentoonstelling uh, op 3 april in Berlijn, in het Joodse Museum in Berlijn. En uh, die, die, die tentoonstelling heeft voor mij als, als een soort katalysator gewerkt... op het werk wat ik, toch, op wat ik toch al deed, namelijk heel erg naar buiten treden met die collecties. En de universiteit had aan de ene kant... Uh, die juichte er toe, want... Het, het, het, het, toch een soort vooruitgeschoven post. Maar tegelijkertijd moest er natuurlijk ook gewoon voor een bibliotheek gezorgd worden. En uh, ja, dat deed ik daardoor steeds minder. En toen ontstond het idee om, om datgene wat ik toch al deed... de vorm te geven die het eigenlijk zou moeten hebben. Namelijk van een leraarschap waarin je onderwijs geeft, waarin je onderzoek doet. Waardoor ja. de taken die ik, uh, die ik laat liggen uh, door, door mijn collega kunnen worden waargenomen En dat is dus met, met de middelen die hij ter beschikking gesteld heeft. is dat ook gelukt. Dus, Koopt hij gewoon een boek minder? Ja, ja hij heeft een heel groot fonds. Dus heeft een, heeft een op, op een gegeven moment heeft hij een, een, een, belangrijk, of een aanzienlijk deel van zijn vermogen... heeft hij, heeft hij vrijgezet voor doelen. Ja. En, uh, en hij betaalt dit uit, dit uit dit fonds relatief gezien. is, is maar zijn... goed dat je die gereserveerdheid uh, tijdig opzij gezet hebt toen. Ja, dat is... Anders was het allemaal heel anders gelopen. Nou ja, dat, dat, dat roep ik ook altijd tegen, me, tegen onder andere mijn uh, late tienerkinderen... Die, uh, zich afvragen hoe de, hoe de rest van het leven eruit ziet. Een paar kansen komen er altijd voorbij. En als je geluk hebt, herken je ze. Ja, ja dit was er één. Ja. Dus die man... En, en die collectie, die expositie is nog steeds te zien? Ja, die expositie nou, is nu meer dan een jaar, anderhalf jaar... alweer terug op de plek waar... Uh, in, in de bibliotheek van Brinkinski, die ik ook beheer voor hem. Maar... Uh, we waren eigenlijk klaar met die tentoonstelling. We hadden hem gepland op vier plekken. Een letterlijke rondgang door de wereld. Amsterdam, New York, Jeruzalem en dan terug in Zurich. Maar het Joodse museum in Berlijn... wat het grootste Joodse museum in Europa is... kwam met het expliciete verzoek om die, om nog op voor een reprise. Daar is nu. En daar gaan we volgend jaar april gaan we daar open. Goed, we gaan eens even kijken. Want uh, ik heb gezegd, we willen graag met de luisteraars in gesprek. Uh, en mensen die dat willen, die kunnen een vraag stellen aan uh, Emiel Schrijver, Maar u kunt ook uh, een antwoord geven... op de vraag die wij zelf bedacht hebben. Dat, dat is namelijk... wat is uw favoriete Joodse boek? Wat typeert een Joodse boek volgens u? En waarom spreekt u dat aan? Of juist niet? Uh, nou ja, als u een favoriet boek heeft, zal het u wel aanspreken. 081121, dat is het telefoonnummer. 081121. casaluna.ncv.nl. Dus casaluna.ncv.nl en hekje casaluna voor de twitteraars. Nou hebben wij iemand die behoorlijk veel getwitterd heeft al vanavond en ook nog gemaild. En ik ga, ik ga niet alles behandelen. Maar wel even een mailtje van uh, Lodewijk Hof is dat. Die schrijft. Uh, Interessant programma, dat wil ik wel toegeven. Uh, echter, ik heb een opmerking. Ik heb geen Joods boek. Ik schrik mijn boeken niet op religie. Het maakt mij niet uit. Koran, Torah, Bijbel. Is dat niet lichtelijk discriminerend? Mijn favoriete boek, het verloren symbool van Dan Brown. Uh, niet religieus, maar als gedachtegang van de vrijmetselarij... zich over de wereld verspreidt, zal het met de wereld veel beter gaan... omdat we verdraagzamer zijn. Met de vriendelijke groet Lodewijk Goff. Uh, maar is dat niet lichtelijk discriminerend om uh, een boek... Op het Joodse karakter uit te zoeken. Ja, dat zou wel zo zijn als, als het uitgangspunt uh, de, de religie zou zijn. Maar ik ben eigenlijk ook niet geïnteresseerd in een indeling van in, een, een Joods boek als uh, een, een indeling van boeken naar, naar religie. Ik, bedoel, ik ben geïnteresseerd in de manier waarop in de Joodse cultuur die mede gedefinieerd wordt door de Joodse religie, maar niet alleen. Dat heb ik net ook via, via Amos Os proberen uit te leggen. Dat ook die, die, die, die, de, het belang van het schrift, het belang van het woord... Uh, maar ook het belang van allerlei de, de, rituelen. Uh, en maar ook het, het feit dat, dat, dat een grote groep mensen zich als groep definieert. Ik ben geïnteresseerd hoe in de Joodse cultuur uh, boeken... Wat, wat... Ja, sorry. En boeken een rol spelen. Dus, um, uh, ik, ik ben niet in geïnteresseerd. Een boek is voor mij niet een, een, een Joods boek, omdat het daarmee naar een religieuze, in een religieuze context geduwd wordt. Een boek is voor mij een. Maar, maar op cultuur kun je toch net zo goed discrimineren als op religie? Ja, maar, maar de, het, het, is, het is ontegenzeggelijk een, een feit dat, dat een, een aantal van de Joodse boeken waar ik het over heb, of een aantal van de vormen van, van, van Joodse schriftelijkheid. Die ik, die, ik, die ik bestudeer, dat die, dat die voortkomen vanuit, vanuit de Joodse studies. Ja, maar dat is niet te discrimineren? Want dat is nee, ik, vind, ik vind dat niet per definitie de discriminerend. Vooral niet als je realiseert dat je niet naar middeleeuwse... Hebreeuwse boeken uit Spanje kan kijken... zonder naar de Arabische boeken uit Spanje te kijken... en dat je niet naar uh, 16e eeuwse boeken uit, uit Basel kan kijken... zonder te kijken wat de humanisten deden. Ja. Nou zei je ook nog uh, een groep mensen die zich als groep definieert. Wat bedoel je daar? Nou ja, kijk, het, het, het, het juridisch, of laten we zeggen, vanuit de Joodse wet gezien is... wie een Jood is en wie geen Jood is, is heel eenvoudig. Als je een Joodse moeder hebt, dan, dan, dan ben je een, Joods, als je een En, en dan, dat is het. Ja. Uh, maar dat is een definitie die op allerlei plaatsen... in de maatschappij inmiddels al, al, al opgerekt is. Uh, het Joods maatschappelijk werk hanteert het criterium... van één Joodse grootouder. Onafhankelijk van de vraag of dat van de vader of de moeder kant is... Uh, en er is in Nederland, laten we zeggen, een groep van zo'n 50.000 Joden. En uh, er is een, een groep omheen van mensen die zich, die zich uh, identificeert met die groep. En er, en er is ook zo langzamerhand ook wel iets als een culturele Joodse identiteit. Amazon geeft het voorbeeld, het is wel aardig. Het, uh, ik wil niet Amazon's een groep neerzetten. Maar Amazon geeft het voorbeeld van: je kan zeggen, natuurlijk is het boek der boeken heilig. Maar als je het omdraait en je kijkt met een niet-religieuze uh, blik naar het idee dat je een heilig boek hebt... dan kun je ook zeggen, eerst is sprake van een groep mensen van een cultuur... die besloten heeft om een boek tot het centrum van zijn cultuur te maken. En dan, ik, ik accepteer die heiligheid van die, van die teksten uh, privé niet als een religieuze waarheid... maar dat er een groep mensen is die, die, die, die, die ervoor gekozen heeft om, om geschreven om uh, um, um, um geschreven bronnen tot de kern te maken van, van, van hun religie... die er bes toe besloten heeft om, om datgene wat ze weten... en wat ze aan kennis willen overdragen aan de volgende generaties... om dat in de vorm van boeken te doen. Ja. Dat, vind, dat vind ik intellectueel maar, heel spannend. Maar, maar je kiest er toch niet voor om Joost te zijn... Nee, nee, ja, je, kan je kan natuurlijk besluiten om, om, uit, om uit te komen, dus om de Joodse religie aan te nemen. Dat is wel een keuze. Ja. Je kan ook besluiten. Ja, ja, je kan ervoor kiezen om erbij te gaan horen. Je maar... kan ook besluiten om eruit te stappen. Ik bedoel, je bent dan wel nog wel Joods, maar er zijn zat Nederlandse joden, ook na de oorlog natuurlijk, zijn er horden Joden geweest die gezegd hebben van ik, uh, ik, ik heb. Uh, ik vind het ik vind best zo. Ik heb mijn portie wel gehad. We gaan even naar de bellers 0811 21 dat is het telefoonnummer. Marco nu aan de telefoon. Ja, goed. Hallo. Dag meneer Drukstein. Um, ik vind het uh, jammer dat er vrij snel is afgestapt van Anne Frank. Want daar begon ik tenslotte mee. Ja. Nou, eerlijk uh, gezegd zijn we langer doorgegaan dan de bedoeling was. Maar ja, daar kun je altijd over van mening uh, veranderen. Omdat wij ook die, die oude Joodse boeken wilden bespreken. Maar um, nou goed, u kunt, er, u kunt erop terugkomen nu. Ja, ga ik doen. Uh, ik ben daar bijzonder in geïnteresseerd. namelijk. Ik heb veel van haar gelezen... Um, en wat ik wil weten is eigenlijk, uh, staan er nog uh, dingen in het verzameld werk die niet eerder uitgegeven zijn? De antwoord op is kort ja. Er staan een aantal dingen in die nog niet uitgegeven zijn. Er staan wat foto's in, er staan wat, uh, wat brieffragmenten uh, in en uh, er staan wat, wat andere fragmenten in. Dus de, het verzameld werk als, als zodanig is... Uh, Bevat, bevat nieuwe dingen. En het bevat tegelijkertijd ook een heel overzichtelijke... Uh, uh, heel overzi overzichtelijk... Uh, overzichtelijke inleidingen in, de, in, in allerlei aspecten van het werk. Van de manier waarop er gekeken is naar Anne Frank. Van wat er, wat er in de laatste 20 jaar, aan, of in de laatste 30, 40 jaar aan, aan bewegingen rondom dat dagboek uh, geweest zijn. Wat, hoe, hoe, er, hoe, er, hoe, er, hoe er op een verschillende manier naar gekeken wordt nu ten opzichte van, uh, van de jaren 50, 60, 70. Uh, dus het is een, een, een, een toegankelijk bedoelde. Uh, presentatie van alles wat we aan schriftelijke getuigenissen van haar hebben... plus korte maar heldere inleidingen over hoe, hoe die zouden kunnen, uh, zouden kunnen worden begrepen. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet zo dat u honderden nieuwe bladzijden nieuwe tekst gaat vinden... want ja, we praten over iemand die twee, drie jaar lang uh, uh, literair actief heeft kunnen zijn... dus als er wat gevonden ja, ja. wordt, dan zijn dat, zijn dat fragmenten. Ja, want ik weet dat er een romanfragment is van haar ook... en dat is al lang geleden uitgegeven ook... Ja, nou kijk, een tweede reden om zoiets nu als... Er zijn eigenlijk verschillende redenen geweest om dit nu als verzameld werk ook te doen. Kijk, de, eh, ten eerste eh, was de beschikbaarheid van het werk op de Nederlandse boekenmarkt helemaal niet zo groot als je zou wensen. Ik weet dat de uitgever zich, nee. daar, zich daar boos om maakte, want het, het, het was wel degelijk leverbaar, maar je kon het niet makkelijk krijgen in nee. Nederland. Sowieso lijkt Nederland niet de allergrootste markt te zijn voor Anne Frank, die de markt ligt echt in het buitenland. Ook gewoon procentueel ten nee. opzichte van de aantal inwoners. Uh, uh, dat, is interessant, dat is een interessant fenomeen. Maar de andere reden om het als verzameld werk te presenteren... is dat, uh, dat het eigenlijk het einde vormt van die ontwikkeling... die ik, al kort, ik geloof ik kort wel even genoemd heb ook... van, van de erkenning van, van het schrijverschap van Anne Frank. Dus ja. op het moment dat je iets als een, als een afgerond uh, oeuvre... Uh, presenteert, dan is, dat, dan is daarmee tegelijkertijd ook. En al in de jaren 50 is erop gewezen dat hier sprake was van bijzonder schrijverschap. Maar tegelijkertijd hoorde je in diezelfde jaren 50 ook argumenten als ja, maar het is ook gewoon een dagboek van een dertienjarig meisje en we moeten het niet overdrijven. Het is toch wel erg goed geschreven. Maar het is vooral door al die Amerikaanse belangstelling... tot iets heel groots en iets heel bijzonders gemaakt. Maar als je nu ja. terugkijkt. Als je die parallel daaraan zijn er toch altijd mensen blijven kijken naar literaire kwaliteit. En als je uh, we zijn, denk ik, zover dat we, dat we een aantal uh, werken ja, toch wel definitief kunnen, kunnen, kunnen laten we zeggen, opnemen in, in een, in een 20e-eeuwse Joodse kanon. Uh, laten we een paar mensen noemen: Primo Levi, uh, uh, Gerard Deurlacher. Dat, dat zijn auteurs die, die over de oorlog reflecteren. En dat zijn Joodse auteurs die over de Joodse ervaring. Maar hoort Anne Frank daar dan bij? Ja, daar hoort Anne Frank voor mij bij. Ja, ook kwalitatief. Ja. Nou ja, voor kwalitatief voor zover je dat dagboek bekijkt. En voor zover je de specifieke omstandigheden. En de spe het, het, het specifieke karakter van een dagboek van een meisje uh, presenteert. Ja, ik denk dat het een hele bijzondere uh, plek inneemt in dat, in dat grotere geheel. Marco? Ja, ik, ik vind dat je haar ook heel goed los kunt zien van de Tweede Wereldoorlog. Want Ik wil graag even weten, want u zegt u tegen mij, dus dat ga ik ook u terug zeggen. Maar waarom, waarom bent u zo geïnteresseerd in dat uh, werk van Anne Frank en in de dagboeken? Of het dagboek? Um, ik denk juist vanwege de, uh, de, de relatie met, met de volwassenen in haar omgeving, dat het eigenlijk ook heel erg een boek is over uh, een opgroeiend meisje. En dat is wat u er met name interessant aan vindt? Ja. Ik de, natuurlijk uh, gaat het ook over de Tweede Wereldoorlog, maar het is veel meer dan dat. Ja. En nou, ik, zei... denk dat, ik, ik denk dat meneer uh, schrijver dat wel moet erkennen. Ja. Ja, ik, ja, ik ben de eerste om, om, ik ben de eerste om, dat, uh, om dat te erkennen. Even naar, naar iets anders wat jij zei. Uh, in Nederland is het procentueel gezien uh, niet zo veel gelezen, dit boek. Dus in andere landen is het populairder, zou je kunnen zeggen. Uh, veelzeggend ja. zei je, waar, hoe verklaar je dat? Nou ja, ik denk het heeft met een uh, zekere mate van, van. Misschien ook wel met een zekere mate van overkill te maken. Of met iets wat in ieder geval door het Nederlands publiek als overkill uh, wordt, wordt, wordt ervaren. Ik weet niet of dat terecht is. Maar het is wel een feit. En, maar als je uh, het in andere landen meer leest, heb je daar misschien ook nog wel meer overkill. Ja, maar blijkbaar, blijkbaar wordt, wordt er, is, is de identificatie met Anne Frank in Nederland ook een andere. Het is natuurlijk ook een, in het Nederlands geschreven boek. En, en, uh, ja, maar daarom zou je verwachten dat het hier meer gelezen werd. Ja, ik heb, ik heb er niet echt een antwoord op. K als je kijkt naar het anne Frankhuis, waar, waar 1,2 miljoen uh, bezoekers komen ieder jaar... Uh, 80% toeristen. De Nederlandse kinderen willen er ook naartoe. Dat is bij de bollen ook, hè? Ja, nee, daarom. Dus, dus het, is, het is een... Uh, maar, maar de... de uh, als je, als je, vraag, vraag de gemiddelde Amerikaanse toerist naar wat hij wat in Nederland belangrijk vindt... of in Amsterdam belangrijk vindt... dan is het... Uh, Rembrandt, als hij een beetje hersens heeft, is het ook Spinoza en dan noemt hij ook Anne Frank. Ik bedoel, er zijn een paar van die, van die symbolen die. Van God, er zijn een paar van die symbolen die, die, die, die, die, die groter zijn dan je, dan je ze lokaal misschien wel ja. ervaart. En Anne Frank dus ook. Ja. Uh, Marco, dank u wel voor het bellen. Maar nou, ik, nee, ik, ik was nog niet klaar. Ja, maar nou, dan nog een heel korte vraag. Want... Ja. Korte vraag, hè? Uh, ik, we we ja, moeten er echt ja. streng in zijn, ja? God, nee, streng klaar. Ja, ja, ja, maar er moeten zijn meer bellers. Ja. Caddy's uh, Leven, staat dat er ook in? Ja. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een, uh, een, een behoorlijke poging tot het schrijven van een roman al. Ja, nee, daarom, is het, daarom is het zo bijzonder om, om, om al, die, al die stukken gezamenlijk te zien. En een deel daarvan zijn, zijn stukken die evident geschreven zijn door een jong meisje. En een ander deel daarvan... Heeft al, heeft al kwaliteiten die je, misschien ook wel door de hoge drukpan... waarin ze zich bevond in zo'n achterhuis, de intellectuele hoge drukpan... Uh, een kwaliteit hebben die, die, die, die verbazingwekkend is. Ik dank je nu echt, Marco, voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Rob Frank. Dat ben ik. Goedenavond, pap en de schrijver. Goedenavond. Meneer Frank, ik, ik kan natuurlijk ja, niet laten... Ja. B bent u nee, familie? Kan ik laten, dat het overkomt me wel eens vaker. Ja, ja zeker in Geen deze context. Directe familie, niet dat ik weet. Tenzij het in heel verre voormoederen is, daar zat, zowel in mijn tak als in haar tak, een Rebecca de Jonge. En dan weet ik niet of dat dezelfde Rebecca is geweest, of dat het misschien netjes waren of zo. Maar dat is de enige verbinding in die lijn. Uh, Anne zelf kan ik me nog heel goed herinneren als toetje springend meisje. Want ik moest op weg naar mijn lagere school altijd over het Merwedeplein in die tijd. En daar woonde zij? Daar woonde zij. Ja, bij de Wolkenkrabber. Ja. Vlak bij de Wolkenkrabber. En ik liep door de Waalstraat naar de Ekerstraat waar ik mijn lagere school had. Maar u kende haar dus ook? Want u zegt ik herinner mij, maar dan moet je dat... Dan... Ik herinner mij het spelende meisje daar. En, en u weet, dat was, dat, dat, die is dus later heel beroemd. Ik dat Anne was, maar daar wou ik u niet over bellen. Ik wou iets vragen over de Bibliotheca Rosenthaliana. Ja, ik denk dat die ik was daar was wel op kan antwoorden. Ja, maar het heeft allemaal met elkaar te maken in mijn gevoel. Want het was mijn periode uh, in die tijd dat mijn leven een beetje bewust begon te worden. Dat ik zelf ook onderdook. En op dat punt zeg ik altijd het grootste verschil tussen Anne en mij is dat zij gepakt is en wij niet. Maar die Rosenthaliana, daar had ik op een andere manier... Weet van, maar ik snapte er helemaal niets van toen, want ik was een paar jaar jonger dan Anne. En dat is de Rosenthalia Rosenthaliana is de oorlog doorgekomen op een of andere manier. Ik weet dat daar door een meneer heel hard aan gewerkt is. Ik weet ook hoe die heette. Maar ik weet niet wat er gebeurd is, waar die bibliotheek in de oorlog zich bevond... De, de bibliotheek is al heel snel na de... Daar, daar kan ik vrij helder antwoord op ik, maar Een van mijn voorgangers, Hogewoud, heeft daar een heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. De bibliotheek is, uh, is, is vrij snel na de uh, bezetting verzegeld, afgesloten. En werd, ja. regelmatig, uh, werd regelmatig... En, en de, de, de, de, ontoegankelijk gemaakt. Uh, werd regelmatig ge, geïnspecteerd. En de Duitsers hadden de gewoonte om de zegels van mensen die, do, de, die deur verzegelden... Uh, gewoon op de grond te gooien. Die, dat maakte het mogelijk voor de toenmalige directeur van de bibliotheek... Herman de Lafontaine van, van de, de Universiteitsbibliotheek... en de toenmalige conservator Louis Hirschel... Ja? om zo snel mogelijk alle, uh, alle boeken die, die ze van heel bijzonder belang achten... In, in veiligheid te brengen. En die boeken die zijn verstopt in de, in de duinen bij, bij Bergen, als ik me niet vergis. Uh, die zei dat het gaat om een paar honderd boeken, die lijsten die zijn inmiddels gepubliceerd. Ja, dat was het verhaal. Ja. Want er was een meneer die zich daarmee bemoeide, die meneer heette Fleischman ja. Die heb ik thuis vaak gezien, want ik kwam regelmatig bij mijn vader over de vloer. Ja, ja fantastisch. En ik heb al die tijd, en uh, mijn vader is al in 1974, uh, Overleden 75. En uh, ik heb het hem nooit kunnen vragen. Bovendien, hij kon over oorlogszaken niet spreken. En ik ben altijd nieuwsgierig gebleven. Maar het begint nu een beetje duidelijk te worden. We hebben in 2006 uh, uh, of 2007... Een, een, eigenlijk een volledige reconstructie van die, van die oorlogsgeschiedenis ge, ge, uh, gepubliceerd. Want het, ja. wat, datgene wat er niet in veiligheid gebracht was... Uh, dat, dat is wel door de Duitsers vervolgens naar, uh, naar, naar Hoemen in de buurt van, van Offenbach... ...afgevoerd ja. en in een steenfabriek daar in kisten neergezet... ...en vrijwel integraal na de oorlog teruggevonden... ...en met hulp van de Amerikanen, Amer Amerikanen weer in Amsterdam terechtgekomen. Ook nog, ja. een verhaal. Ja, het geldt hetzelfde voor de collectie van het Joodse Historisch Museum... ...voor de collectie van Eschimim. Die boeken, zijn, ja. die stukken zijn allemaal geconfiskeerd. Er zijn spullen verdwenen. Er zijn vooral eigenlijk in de, in de Joodse spullen die in de oorlog verdwenen zijn... Die, ...of die, die, die, die, die, die we na de oorlog niet meer hebben... Daarvan moet je ook zeggen dat, ze, dat, er, dat er in de chaos na de oorlog. Eh, waarschijnlijk net zoveel verdwenen is. als in de eh, ellende tijdens de oorlog. En dat is het resultaat van. Dat kan ik me nog wel iets bij voorstellen ook. Het gebrek aan organisatie, wat er was. maar ook, ook, ja. gewoon, eh, ook het feit dat, eh, dat er ook goudzoekers waren met wat minder hoge ethische normen die, ja. uh, die, die, er, die stevig, uh, stevig geshopt hebben, om het zo te zeggen, in, uh, in, in braakliggend Joost cultuur. Ben, ben je nog wel eens dingen tegengekomen? Zijn jullie nog wel eens dingen tegengekomen in de loop der jaren? Je hebt nu natuurlijk, dat, die, die enorme kunstfondst ja. in Duitsland. Maar, maar ik kan me voorstellen dat jullie ook af en toe boeken tegenkomen in. Privécollecties van mensen die... Nou, kijk, het is niet oorlogsgerelateerd, maar ik was vorige week in Londen, heb ik een manuscript gezien. Dat is een 18-jarig manuscript van een beroemde kunstenaar, van wie René Braginski die we net noemden, de grootste collectie in de wereld heeft. Zeven, acht stukken. We kennen in totaal een stuk of vijftig stukken van die man. En dat zijn boeken die Hagadop, dat zijn vertellingen over de uittocht uit Egypte, die tijdens het Joodse paasfeest gelezen worden. En uh, die boeken die worden verhandeld voor prijzen van, van 2, 3 ton tot, tot letterlijk 1 miljoen. En ik werd benaderd door een, door een, een antiquaar in Manchester... of een antiekhandelaar in Manchester... die uh, bij mensen geroepen was om in de garage te komen kijken... naar een nalatenschap van een oude Joodse tante. Er stonden, wat, uh, er, stonden wat, er stonden wat meubelen die een bepaalde waarde vertegenwoordigden. En hij vroeg toen wat alle antiquaren vragen. Namelijk, heeft u nog meer? En zei er staat nog een kartonnen doosje met de boeken erin. En er zit zo'n boek in van die kunstenaar. Maar kwam dat uit jullie collectie voor? Nee, dat kwam niet uit nee, onze collectie. Was de van, nee, nou ja, dus nee, wij, wij komen eigenlijk uit de oude collectie van de Rosentanianen. Jammer genoeg... Jammer genoeg niks tegen. Uh, bijna niks tegen. Dat komt ook omdat het uh, een heel groot gedeelte daarvan ook gewoon... Uh, wat, er, uh, wat er gestolen is, dat, het enige eigenaarskenmerk wat bibliotheken tot hun beschikking hebben is een stempel. En er zijn inmiddels hele goede chemici die die stempels probleemloos zijn. Ja, ja. ja. Meneer Frank... Ja. Bent u, uh, behalve naar dit verhaal wat er met de, in de oorlog met die boeken gebeurd is, bent u verder ook geïnteresseerd in die en uh, Taliana Heeft u daar wel eens rondgelopen, geneust? Ik heb er niet één boek van gezien, ik weet ook niet wat erin te zien was, maar ik was natuurlijk, omdat ik toevallig mijn radio aanzet en uit mijn bed ging, uh, kwam ik op uw verhaal terecht en toen was ik natuurlijk gelijk weer helemaal wakker. Ja. Mag ik u uitnodigen om een keer te komen kijken? Dat zal ik heel graag doen. U huh. ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik zou me moeten kunnen vinden. Uh, of al dan niet via... via ja, kan via Casa Luna ja. ook. Ja. ja, dat gaat wel lukken. Maar uh, hebt u een kortsluiting mogelijk? Want ik heb een pennetje en een, en een blokje. Ja, nou als u, als, u, als, ja, u mag, als u... Dan kunt u het beste even mailen naar casaluna.ncrv.nl En dan gaan wij dat verder verzorgen. Mailen via Casa Luna. @ncrv.nl. Ja. Mag, mag ik toch nog één vraag? Want dat intrigeert mij toch. U zei vroeger. heb ik Anne Frank zien rondlopen. Ja. Met, met een springtouw. Ja, en ze, en ze was aan het knikken. Nou. Voordat hij zijn winnaar verplein. En, maar, en, nee, niet naar de maar de sorry. Maar is dat dan iets wat, wat je later uh, te horen krijgt van je ouders bijvoorbeeld? Van daar woonden ze en je hebt er ook wel eens gezien? Nee, een ik weet dat, ik weet, ik heb dat meisje vaak gezien. Maar ze was natuurlijk een paar jaar ouder dan ik. En een jongetje van uh, 10, 11, 12 loopt niet naar een touwtje springend meisje toe. Van jij wordt later beroemd en dan herinner ik mij jou. Nee. Dus dat dus natuurlijk, was natuurlijk niet aan de orde. We hadden groot genoeg zorgen zelf. Ja. Ik liep dan met mijn sterretje op naar de Joodse school nummer drie. Jeetje, ja. Ja. Ja, ik heb nu duizend vragen, maar dan laat ik ze toch maar niet gaan stellen. Want dan... Dat, dat... dat doen we dan wel als ik eens een keer uh, u persoonlijk ontmoet. Ja. Nou, dat... dat... Maar ik, ik zal u nog wat vertellen. Die vraag, die startvraag, die krijg ik heel vaak. Ik ben ook gastspreker in de gastsprekersafdeling van Redderingskamp westerbork ik kom vaak op school en ik krijg altijd diezelfde vraag. Ja, logisch natuurlijk. Um, uh, als ik nou even ja, brutaal is ben. Als ik... U heet schrijver. Dat is, ja. Nee, dat is die andere manier. Dat, dat is meneer Emiel oh, ja. Schrijver, ja. En um, uh, als ik oh. nou even brutaal ben, kan ik dan ook komen als meneer Frank komt? Van harte wel. Gaan we met z'n drieën? Ja. Heel goed. Vindt u dat goed, meneer Frank? Kom Lijkt ik ook wel. Ja, bijzonder. Ja, nou. Meneer Schrijver, ik heb nog even een persoonlijk vraagje aan u. Dus even, ik... Heb u ook schrijvers in de familie gehad? Ik, ik, ik hoop van wel. Dat is het, uh, de, de, we gaan ervan, omdat dat die, een directe verbinding zou, zou betekenen met het, met het, het vak wat ik, wat ik nu bestudeer. Maar de, de, de, de Joodse familie schrijver die zit al sinds de late, late 18e eeuw in Nederland. En die kwamen uit Duitsland, ah, dus ze ja. zullen schrijver geheten hebben. Maar het zijn zeker niet de Moravische beroemde schrijvers die, waar u ja, misschien naar vroeg. Ja, dat verwerkt. vraag ik daarom, omdat ik een grootmoeder heb gehad die schrijver heeft geheten. Nee, die, die kans is niet groot. Het is, en echt al, uh, het is al, al, al tien generaties uh, schrijver. Dus jullie ja, zijn geen ja. familie? We zijn, ja, uiteindelijk zijn we allemaal familie. Ja, ja dat is waar. Weet. Daarom voel ik me ook zo thuis bij jullie. Ja. Meneer ja. Frank, dank u wel voor het bellen. Ja. En, en hopelijk ja. tot in die hopelijk bibliotheek. Dank u wel al, voor, voor de uitnodiging. Okay. Ja. Hartelijk dank. Dag. Dag. Gaan wij uh, even naar wat muziek luisteren? <coughs> uh, je, je had nog een hele lijst meegenomen. Dus uh, wat gaan we nu beluisteren Mijn nummer van, van Glenn Henshardt. Glenn Henshardt is een ier. Het is geen jazzmuziek, het is popmuziek. Folkmuziek. Een Ierse uh, uh, zanger van, van de band The Frames... die uh, de laatste jaren eigenlijk steeds meer solo optreedt. En, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als... ik, ik krijg koude rilling als ik naar man luister. Ik ken weinig popmuzikanten die zo authentiek... Uh, uh, spelen, live, maar ook, ook, ook op de plaat. Waar, en, waar uh, gaat dit over? Dit nummer heet Bird of Sorrow. En hij heeft vrij veel melancholieke liedjes. Het is geen muziek waar je per se heel vrolijk van wordt. Mm. Het is wel muziek waar uh, uh, die, ja, die, waarvan je merkt dat die gemaakt moet worden. Dat is vaak een criterium waar ik, waarmee ik naar muziek luister. Dus als ik een muzikant zie die zijn riedeltje doet en daarna naar huis gaat, dan val je al gaan we slaap, maar als een muzikant ziet... waarbij je in ieder geval het gevoel krijgt... of dat nou authentiek is of niet... of dat nou vakmanschap weerspiegelt of niet... het gevoel krijgt eh, dat die muziek op dat moment... Eh, waar jij bij aanwezig mag zijn... Eh, gemaakt moet worden... Dan, dan, eh, ja, dan, dan kan ik wat met die muziek. En klein Henshardt is in de popmuziek voor mij... wel een van de mannen die daar het, het dichtst in de buurt komt. Even if a day feels too long, and you feel like you can wait another one, and you're slowly giving up on everything, love is gonna find you again. Love is gonna find you, you better be ready then. Well, you've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. calling to you please get off the floor a good heart will find you again a good heart will find you just be ready then tethered to a bird of sorrow A voice that's buried in the hollow. You've given over to self-deceiving. You prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You've bet your joy on all tomorrows for the hope of some returning, while everything around is burning. Come on, we gotta get out. Get out of this mess we've made And still for all our talk We're both so afraid But Will we leave this up to chance Like we do everything Love is gonna find us again Love is gonna find us. We gotta be ready then. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in a hollow. You've given over to self-deceiving. You prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You bet your joys on all tomorrows for the hope of some returning. Everything around is burning But I'm. Ik hoor net dat hij 43 is. Glen Henshardt, een uh, Ierse zanger. Ja. Mooi. Bird of Sorrow was dit. Radio 1, Casa Luna. Klaas Drupsteen. En deze muziek had ik waarschijnlijk nooit leren kennen zonder Emiel Schrijver. Die nog uh, 20 minuten te gast is in Casa Luna. En we hebben ook nog bellers. En mevrouw Vos is nu aan de telefoon. Dat klopt. <laughs> Dag mevrouw Vos. Ook. Mevrouw Vos spreekt van 50 meter afstand van het huis op het Merwedeplein. Ach. Maar dat tussen haakjes. En was u daar ja. toen ook al? Nee, ik, ik, ik kom wel uit de rivierbeurt, maar ik woon nu pas tien jaar hier om de hoek van de, waar Anne Frank heeft gewoond, laat ik het zo zeggen. Ja. Weet je? Nou zeg. Dus ik kom er elke dag langs. Ik kom elke dag langs het huis. Maar daar belde ik niet voor. Het gaat, u had gevraagd wat mijn favoriete... Uh, ...Joodse boek was. Ja. En dat is er niet één, maar dat zijn er misschien wel twintig... ...want het is het complete werk van Isaac Basjevis Singer. Ja, die, heb ik, die noemde ik toevallig ook, omdat ik daar uh, een paar boeken... ...ik, ik kan mij uh, simpele Gimpel herinneren. Ja. Ken, je die? Ken ik niet <lacht> eens. Om het iemand te noemen, ja. Ja. Ja. ja. ja. Oh, mooi. Maar het gaat vooral om zijn dikke delen, zijn dikke romans... Die, uh, ...de landheer van Janpol en de familie Moskat. Er zijn van die prachtige... Ver, Geschiedenissen die in de dorpen in Galicië spelen en waarin je dan, als je zo'n boek leest, dan ben je gewoon de hele tijd, dan woon je ook echt in dat dorp, zoals hij dat beschrijft. Er ja. is dus, uh, geen ontkomen aan, dus, dus je zit midden in het dorp en je, je beleeft het mee wat, wat, wat er allemaal moet gebeuren in zo'n gemeenschap en wat de rituelen zijn en uh, ja, hoe de verwikkelingen liggen en de familieverhoudingen. Het is werkelijk heerlijk, heerlijk om te lezen. Ik, ik kan niet anders zeggen. Ik, ik kan me herinneren dat daar zo'n hele woordenlijst achterin stond. met jiddische uh, ja, of ja, Joodse ja. woorden. Ja, ja, dat ja. Het ja. is met al die ja. alle werken, die Joodse literatuur... Uh, waar, waar, waar mm -hmm. dat Joodse taalgebruik in voorkomt, is dat een worsteling. Ja. ja, ja. Maar als je ze alle twintig leest, dan ken je de termen allemaal wel. U dus spreekt uh, die taal nou gewoon? Inmiddels wel, ja. En wanneer bent u daarmee begonnen met, met, met het lezen nou, van Isaac Bezjebistinger? Toen ik, in begin jaren 60 had ik een les van uh, Pieter Stuart van Koningsveld, die uiteindelijk uh, in Leiden is beland, uh, Semitische talen. En die ging als eerste volgens mij in Nederland een boek van Singer vertalen. En dat was uh, De Landheer van Jan Pol. En dat heeft hij vertaald op mijn tijdmachine, want hij was straatarm en had nog geen, geen cent, dus uh, nou, en toen het uit was, heb ik het cadeau gekregen natuurlijk, ja. Ja, voor het lenen van mijn tijdmachine. En zo is het gekomen en na, daarna ben ik alle boeken gaan lezen en ik, nou ja, was, natuurlijk zijn er andere vertalers gekomen na hem en uh, ja, iedere keer dat erin uitkwam, dus, dan, ging, dan kwam ik hem weer halen natuurlijk. Dus u bent eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor het feit dat wij in Nederland die schrijver hebben leren kennen? Nou, dat mag. <laughs> dat is iets te veel gezegd, want hij <laughs> kwam zelf met het idee om het te vertalen. Ik heb hem alleen maar de tijdmachine. <laughs> ja, ja, maar dat is toch een vrij essentieel onderdeel, hè? <laughs> zeker, zeker. <laughs> maar wel ja. een mooi verhaal, zeg. Ja, en wat nou het ergste is, toen ik al die twintig boeken uitzat... toen dacht ik, ik moet eens dus naar dat Galicië afreizen... om te kijken wat er allemaal nog over is... van wat uh, meneer Singer allemaal beschreven heeft... en ook de sporen van Singer zelf... Ben ik daar gaan zoeken, dus ik heb daar met, met de lijndienst rondgereisd, langs al die dorpen die hij in de boeken noemt, want die dorpen die bestaan allemaal nog, maar ja, ze zijn natuurlijk niet meer, ze zien er niet meer zo uit zoals hij ze beschreven heeft, want er is natuurlijk het een en ander gebeurd daar, dus dat was wel een flinke deceptie moet ik zeggen. Maar hoe heeft u dat gedaan? Nam u die boeken mee dan? Of kende u al die dorpen ook nee, uit ik de hoofd? ik heb wel met de boeken, met de boeken en de atlas erbij gekeken welke dorpen ik allemaal hebben moest. En toen heb ik een soort route samengesteld en er is iemand met mij meegegaan. En we hebben gewoon met de lijndienst zijn we zo al die dorpen een beetje afgegaan. En hebben gekeken wat daar nog, nog over was. Maar ja, het droevige was natuurlijk dat het voornamelijk Joodse kerkhoven zijn. Waarvan je dan realiseert dat er ook nooit meer iemand komt om daar iemand op te zoeken. ...op die kerkhoven die dan voor grotendeels allemaal vervallen zijn. En uh, ja, hier en daar een synagoge, hier en daar een, een, een beetje herstelde synagoge. En van Singer zelf, het geboortehuis, dat is nog wel uh, uh, intact... ...maar ook omdat hij de Nobelprijs heeft gewonnen... ...en toen hebben ze dat, dat geboortehuis een beetje opgekalevaard. En hier en daar is er een pleintje naar hem genoemd... ...maar ja, dat is toch alles wat er van meneer Singer en zijn prachtige oeuvre in... Daar ter plekke is overgebleven. Is hij geboren in, in Polen? Dat weet ik hij is in Polen geboren, ja. Ik geloof in Bialystok, als ik me goed herinner. Maar, maar oh, Emiel Schrijver knikt hier, dus dat klopt. Maar, maar het was dus eigenlijk toch een beetje teleurstellend, begrijp ik. Nou, ik had het kunnen, kunnen bevroeden, natuurlijk... dat dat natuurlijk eh, aan ja, 2000 niet meer er zo uitziet... als toen hij, hij schrijft over het begin van de vorige eeuw natuurlijk. En er, daar is een oorlog overheen gekomen... die daar niets meer van heeft nee, heel gelaten. Dus ik had het kunnen weten en ik wist het natuurlijk ook wel. Maar ik vond het gewoon leuk om, om daar eens rond te neuzen. Het bestaat een heel, heel... Een paar jaar geleden heeft Jan Brokke. Eh, uh, Baltische zielen uh, gepubliceerd. Dat zijn, uh -huh. dat zijn biografieën van, van figuren, grote figuren uit Estland, Letland, Litouwen, uit die Baltische Staten. Die, en die, die geprobeerd heeft op de manier waarop u dat beschrijft, gewoon alle plekken waar die mensen gewoond hebben, geprobeerd, geprobeerd heeft om aan de hand van die plekken, die levens van die, de helft daarvan die zoden, de andere helft niet, ja. om die levens van die mensen te reconstrueren. En Die beschrijft precies de moeilijkheden die u ook beschrijft. Ja. En ja, er, ja. Is, er, zijn, er is een enorm. Met het, met het, het, het behoeden van dat erfgoed van, van hmm. al die Joodse plekken. Ja. is, is zo'n enorme hoeveelheid geld. aan de ene kant uh, ja. gemoeid. en aan de andere kant ook een, een. Nee, maar die dorpen zijn inmiddels zo veranderd. je kan er niks ja. meer aan reconstrueren. Het is allemaal weg. En wat is er toch. Uh, want ik, ik kan me voorstellen dat er ook mooie dingen gebeurd zijn. tijdens die bedevaartsreis. En dat, er, dat u <lacht> toch mooie ontdekkingen <lacht> gedaan heeft. Wat, wat... Zeker. Nou ja, zo. Met, ik, voornamelijk door die kerkhoven. Dat, dat was toch dat je iedere keer dat je. Eerst moest vragen in zo'n dorp waar het Joodsekerkel was. Want ja, dat weet dan ook, ook niet, niet eens meer iemand meer. En dan kom je daar en dan, dan zie je zo die troosteloze en die omgevallen stenen allemaal. En een hek dicht, niemand die het nog open maakt. En dan denk je, oh mijn god, wat is hier allemaal gebeurd. Hè? Dat, is, dat vond ik het toch het meest waardevolle van, om daar te zijn. En verder, ja, alleen al die namen en dat die, dat die dorpen op zich nog wel bestaan. Mm. Dat is gewoon een hele andere... andere... Dorpen zijn geworden, dat, dat bijna niemand meer weet hoe het was. En daar moet je dan de boeken op nalezen van meneer Singer. Om te weten wat, wat daar is geweest. Want je kan het er niet meer aan afzien. Heeft u uh, daarna nog wat gelezen van hem? Bent u weer we gaan herlezen? Nou, oh, ik lees ze geregeld. Herlees ik ze. Ja, gewoon omdat ze zo'n... Uh, ja, vooral die dikke boeken met die, met die hele dorpse geschiedenissen. Die vind ik het leukst, eerlijk gezegd. Hey, bent u er zo goed in dat u iets uit uw hoofd kent, uit die boeken of niet? Nee, niet wat, ja, uit mijn hoofd, nee. Heeft u een boek in de buurt? Ja, ik heb de hele boekenkast in de buurt. Kunt, kunt u eentje eentje uitpakken en dan gewoon een willekeurige bladzijde openslaan en dan een klein stukje voorlezen? <laughs> Jeetje, en dan pak ik mijn favoriet, dan pak ik de, de Landheer van Jan Pol, dat is, dat is dus op de tijdmachine vertaald. Oh ja, dat is de eerste. Ja, dat, dat, dat is de beroemde. Is dit ook nog de vertaling van die meneer? Ja, er is de vertaling van. Er is ook een. Oh, ik zie opeens dat er een, een opdracht in staat van Pieter Sjoerd van Koningsveld, die het manuscript van dit boek op mijn tijdmachine vertaalde. Met een Hebreeuwse opdracht heeft hij erin geschreven. Ja, uh, wat, wat staat er? Ik heb het over 1967. Wat staat er? Wat staat er? Ik doe hoofdstuk 3. Nee, nee, nee, wat heeft wat hij heeft die, die, die vertaald Hij heeft het in het Hebreeuws geschreven en met het Hebreus is hij inmiddels niet meer zo zoveel. Is dus afgezakt. Maar er staat vast aan bedank je wel Mel of zo. Ja. ja. ja. Nou, ik lees hier een bladzijde. Een bladzijde zomaar over. Het is een hele familiegeschiedenis die alsmaar maar doorgaat. Er worden de kinderen geboren en die gaan weer emigreren. Die komen weer terug en nou ja, zo gaat het maar door. Dus kijk, ik had hier net een klein... En ook die leuke namen allemaal, hoe die mensen ook heten... ...Joggebed en Ezehiel... ...en dat soort bijbelse namen hebben ze daar allemaal, hè. Ja geef je oh ja, niet zo snel ik, aan je ik kinderen. Ik lees zomaar een klein stukje ja. voor. Web E. Wiener, de toekomstige schoonvader, zond een brief uit Warschau om te zeggen dat het een te zware belasting voor hemzelf en de familie tijd om twee keer naar Jan Pol te reizen. Jan Pol ben ik dus ook geweest. Eén keer voor de verloving en één keer voor de bruiloft. Hij stelde daarom voor het huwelijk eerder te laten plaatsvinden wel op Hanukkah Sabbat waarmee Kalman akkoord ging. Yogebed werd binnenkort 19, de leeftijd van een oude vrijstel en Shannon was maar een paar jaar jonger dan zij. Nou, zo gaat het verhaal over de uithuwelijking van uh, <laughs> Jogebed, geloof ik. U, u bent een kordate voorlezer, heeft u het vaak gedaan? Uh, nee, maar ik lees graag voor. Ja, ja kan het <laughs> ik horen. Ik doe het niet vaak, maar. Uh, je zou het hele boek willen voorlezen. Ja. ja. ik hoop ze de 19 bent, ga ik morgen de rest lezen. Dat is duidelijk. <laughs> nou, ik, ik dank u wel. Wat een mooi verhaal. Ja. Goed zo. Mevrouw Vos. Ik, uh, ik, uh, ik wens u een goede nacht. Dank je wel. Niet hoor. gaan lezen hè? de hele nacht, ook een beetje slapen ja. nog. Nee, nee. <laughs> Dag. Dag. Um, de volgende beller, el -Yakim. Ja, hallo. Hoi. Hallo. Ik bel in een, op een afstand van 150 meter vanaf het anne Frankhuis, het achterhuis. Nou, dat kan allemaal van zijn. Daar woon ik, ik al bijna, mijn hele leven. Jeetje. Maar uh, ik heb ook een favoriet Joods boek, dat zou ik zo noemen. Ja. Maar ik wil het even afzetten tegen het dagboek van Anne-Frank. Dat is natuurlijk een prachtig boek en belangrijk, maar... Er is ook erg mee aan de haal gegaan. Het is wel even aangestipt in het eerdere gesprek. Ja. Yeah. Maar er is zo'n zo overkill, noemde uh, professor Schrijver het. Hè, de musical en, en vier verfilmingen. Er staat van alles op stapel en er zijn zoveel idiote dingen omheen. Ontstaan David Barnau, de man van het NIOT, historicus... ...die heeft daar eens dus een aardig boekje over geschreven... ...over de Anne-Frank-cultus die, uh, nou ja, wat voor vormen dat aanneemt. Ja. Yeah. We kennen nog het verhaal van de Anne Frank Boom, die uh, aan verrotting uh, onderging, aan leeftijd onderging. En wat er daar allemaal weer uit voortgekomen is. Nou ja, het is, het is allemaal een beetje mal geworden ook. Ja. Helaas. Terwijl Anne Frank's boek zelf dat eigenlijk niet verdient, natuurlijk. Ja, Emiel Schrijver, ben je het wel een beetje mee eens? Denk ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben het er wel mee eens. Maar tegelijkertijd ja, kun je de kun je twee instanties die zich met dat, met dat erfgoed van Anne Frank bezighouden. Namelijk de Anne Frank Stichting in Amsterdam en, en dat Anne Frank Fonds in Basel. Het uh, dat, ja, dat, dat is hun missie om, de, om, om, die, om, dat, om dat uit te dragen. En ik denk ook dat ze, dat ze juist ontzettend hun best aan het doen zijn om die, die, dat inlijven van Anne Frank voor alle mogelijke doelen, om dat weer, weer ongedaan te maken. Maar ja, je hebt, niet, je hebt dat niet meer in de hand. Er zijn de, de, de, de figuren ontzettend veel verschillende aantallen van hoeveel boeken er verkocht zijn, maar een boek wat in ieder geval over tientallen miljoenen. Uh, ja. ja, dat dat heb je, dat kun je niet meer beheersen. Je kan alleen met met moderne middelen, met moderne fatsoenlijke uitgaven en met met uh, met, met uh, misschien ook in de toekomst met, met goed gedocumenteerde met goed gedocumenteerde websites en web. Aanwezigheid kun je kun je dingen doen, maar je, je, hebt dat, je hebt dat ook niet meer in de hand. Je kan er niet veel meer tegenover stellen dan ja, serieuze toegankelijke dat, wetenschap. Je mag toch hopen dat het, natuurlijk aan de Turgen hè, Anne Frank stichting, de organisatie die het achterhuis uh, runt, zeg maar, dat die daar uh, nou ja, verstandige dingen mee doet dan ze soms doen. Want uh, nou ja, dat, dat met die Anne Frankbomen ook, maar er zijn een heleboel andere dingen als voorbeeld dat de Anne Frank ja, de neiging had om allerlei kanten op te dwalen en met moeite weer op de, op de oorspronkelijke lijn steeds terug is geduwd. Ja. Zullen we even naar het boek gaan? Ja, want een ander boek wat ook sterk aan uh, de Shoah refereert, maar wat heel veel verder teruggaat in de Joodse traditie, en dat wil ik nu noemen, dat heet De Laatste derde Vaders. Vertaling van een Frans boek van André Schwartz bart En dat boek kreeg uh, de drie concours in Frankrijk... want dat maakte enorme furoren. En vooral ook uh, riep het enorme discussies op. Er waren allerlei tegenspraken over de Rooms-Katholieke Kerk... protesteerden, uit andere Joodse hoeken kwamen, protesten. En dat is een hele... hele uh, Interessante situatie en het boek zelf dat uh, grijpt terug tot, uh, ik meen, 1185, omdat toen uh, de Joden van York, of een, een deel van de Joden van York in ieder geval, die werden gedwongen om zich tot het christendom te bekeren. En die sloegen toen de hand aan zichzelf. omdat ze dat per se niet wilden. En die gebeurtenis heeft de schrijver, hè, dus de André Schwarzbart, bart gebruikt om. Uh, een, een, ja, een soort chroniek te schrijven. die uh, over negen eeuwen heen, hè, dus tot, tot na de, de Shoah. tot na de natiemisdaden gaat. Uh, nou ja, om, om in kaart te brengen van wat de de kracht van de Joodse overleving is. Uh, dat zijn mijn woorden, de laatste zin. Ja. Heb, heb jij het boek ook gelezen? Even? Nee, ik weet alleen maar over het boek. De titel is natuurlijk ook zo krachtig dat als je hem één <laughs> keer... gelezen hebt, dat je hem niet meer vergeet. Uh, het is natuurlijk precies wat, wat u beschrijft. is precies datgene wat ik in het eerste uur probeerde uit te leggen. Over, over het, het continue documenteren... en het herhaald documenteren en met woorden... Uh, Kond doen van wat er, wat er aan, aan, uh, aan, aan verschrikkingen geweest is en aan, aan gebeurtenissen geweest is. Dus wat dat betreft is het een heel mooi voorbeeld van wat ik, van wat ik net probeerde te beschrijven. Ja. Dat, uh, en, en zou ik het ook als voorbeeld kunnen gebruiken om in, die, in die discussie die we net hadden: van, van hoe, hoe definieer je nou precies wat, waarom dat dagboek van Anne Frank nauwe Joods zou zijn of, of niet? Ja. ja, maar dat heeft u heel goed verteld vind ik. Want ook aan Frank die het gebruikt in dat boek, u noemde het al, het, het vertrouwen in de toekomst. En dat doet André Schwarzbad ook. En dat is ook zo'n kenmerk van, <laughs> van Joodse literatuur. Ja, nee, dat klopt. Dat het niet ophoudt met een, een, een, een berg nazi-misdaden wat een beetje... De sfeer helaas is geworden. Ook rondom Anne Frank, weer die Anne Frank cultus waar ik het net over had. Ja. Nog, nog even naar dit boek, hè? want het heeft veel discussie rond, uh, losgemaakt kennelijk, met mensen uit andere religies, ook met, Joods, met, met, met andere Joodse mensen. Waar, waar gingen die discussies over? Dat weet ik niet goed. Ik ben er niet, behalve het boek zelf gelezen hebben, ben ik daar niet in gedoken. En die, die, die, die, weerspraak uit de katholieke hoek die ik net noemde, dat haal ik uit een krantenknipsel uit het NRC van 3 oktober 2000... Dat heb ik hier in mijn handen ook, dat zit in het boek. Dat is de necrologie van André Schwarzbart, die overleed in het weekend daarvoor. Ja. 3 oktober 2006, hè? Stond het in de krant. Ik heb er nog zelf bij gezet, uh, de dag na Yom Kippur van 2006. Maar daar in de necrologie van Margot Dijkgraaf, die voor het NRC nog steeds de Franse literatuur bijhaalt, daar noemt ze, in regel noemt ze dat. De, de, de, zal ik het letterlijk voorlezen even in zin? Al hè, de, de wereldwijd vertaald, Prix concours bejubeld in Frankrijk. Al waren er ook kritische geluiden uit Rooms-Katholieken en uit Joodse... Hoek. En vooral wat er uit Joodse hoek is gekomen... dat kan ik me wel iets bij voorstellen, het boek hebben. Ja, ja. Kunt u, kunt u nog in, in het kort aangeven waarom dit zo'n zo indrukwekkend boek is? Wat u vooral ge, geraakt heeft hierin? Nou, omdat het... De, de, de, de, de noemde al een jaartal. Ik geloof, doet uit mijn hoofd door, maar 1185 dacht ik. Dat hmm. dus daar begint het boek, althans de, de chroniek... Die, die, die hoofd, het die moment die is 11,90. Wat zegt u? Het moment, het moment waarop het misgaat is volgens mij 11,90. Maar dat doe ik net zozeer uit mijn hoofd als u dat uit. Ja, ja ik doe het, het allemaal hoofd. uit mijn hoofd. Want ik, nou goed, maar, want ik heb het dus ook best wel weer een paar jaartjes geleden ik het boek gelezen. Maar het heeft me toch vastgehouden. En als ik dan weer nu over Anne Frank hoor, dan, uh, ja, dan, dan begint er bij mij weer wat te trillen over het boek. Maar de... de de, de, de, de, meneer Drufstein die vraagt net van, uh, wat, het, wat de inhoud van het boek is. Het, het, vanaf dat jaartal, dus, uh, 1185 of 1190, of wat het dan ook is. Ja. beschrijft hij dus als een soort kroniek. van wat er uh, van in een geslacht Levi. deel van de 36 uh, Tsadikim, de rechtvaardigen is uh, een, een, een Joodse legende, zal ik maar zeggen. Wat er in die familie, in dat geslacht Levi, door generatie heen, over negen eeuwen heen, tot dus ook in de Shoah en zelfs na de Shoah wat er met die familie gebeurt en hoe gruwelijk. De, de, tegen die, die familie en ook de medioeden rondom die familie te keer is gegaan. Hoe, hoe bloedig het allemaal is geweest. Echt een, een gruwelchroniek. Maar is dat ook dan, wat u geraakt heeft daarin? Nou, en neem maar dan wat mij zo raakt: ik ben ook Joods opgevoed, voor een deel in ieder geval. Ik heb een Joodse moeder. Dat wat mij zo raakt, dat is dat het vertrouwen in de toekomst, het vertrouwen in een vooruitgang, in het vertrouwen dat het leven niet zinloos is. Dat dat zo overal duidelijk doorheen komt. Terwijl die gruwelen verteld worden. Ja. En dat ook, ik zei het net al, dat met de, de enorme natiemisdaden. die ons allemaal uh, diep in onze uh, ziel gegrift hebben. ook gelukkig. Dat, dat daarmee geen einde verhaal is. Ja. Dankjewel. Het programma zit erop. Dus we moeten ophouden. Maar het was ook een mooi verhaal. Het zijn er allemaal. Interessante verhalen van onze bedders vannacht. Dankjewel, nogmaals. En datzelfde zeg ik uh, tegen Emiel Schijver. Twee uur te gast in Kazaluna geweest en uh, fijn dat je er was. Graag gedaan. Heel dat. En dat was naar aanleiding van het boek Verzameld Werk van Anne Frank... uitgegeven bij Prometheus Bert Bakker. En, uh, nou ja, dat is de moeite waard. Ik heb het al een paar keer gezegd. Uh, morgen, dan is er weer in Kase Luna. dan praat Helco Span met schrijver Boudewijn Smit... Uh, in zijn net verschenen boek Enclave Volendam beschrijft Smit Volendam. Dat is niet zo gek eigenlijk. Uh, en uh, dat is dus een gesloten gemeenschap met open individuen. Zo wordt het beschreven. Goed, dat is morgen Casaluna. Zometeen hier op de zender Wakker, WNL met uh, uh, Nog Steeds Wakker. En ik had net een, de naam. Volgens mij is Anne de Jong er in ieder geval. En iemand, meneer... Niet, die is er niet. Oh, Diederik van Sesse en Bas Redeker. Goed, hebben we nog net op tijd gedaan. Uh, Goeienacht en tot later. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV